Paul Verilio is een Franse auteur, hij is van huis uit stedenbouwkundige en hij houdt zich op dit moment bezig met het schrijven over snelheid. Hij is de ontwikkelaar van de dromo dromologie en de dromologie is de wetenschap van de snelheid die als een soort montage of met behulp van een montage techniek samengesteld wordt uit verschillende andere wetenschapsbereiken. Friuil heeft zich in eerste instantie bezig gehouden met de rol van de snelheid binnen de logistiek. In het domein van de stedenbouwkunde en het stedenbouwkundig denken heeft hij de militaire logistiek geïntroduceerd. In zijn latere werk, met name vanaf L'esthétique de la disparition, de Esthetiek van de verdwijning, is hij zich bezig gaan houden met de betekenis van de dynamische waarnemingsinstrumenten op onze wijze van zien. Dan kunnen we ons de vraag stellen wat esthetica en stedenbouw met elkaar te maken hebben. Waarom gaat een stedenbouwkundige zich bezighouden met esthetica? Naar mijn mening en waarschijnlijk ook de mening van Virilio is het zo dat de esthetica een belangrijk onderdeel is van het vertoog van de stedenbouwkunde. Vanaf het moment dat de rationele organisatie van de stad in de 19e eeuw is opgesplitst in twee domeinen... ...namelijk de materiële organisatie van de straten, de verkavelingen, de optrek van de panden... ...de financiële calculaties, de regeling van de stromen van het verkeer, de arbeidskracht, het geld enzovoort. Precies op hetzelfde moment zijn de eerste rationele calculaties begonnen... ...omtrent het zwerven van de blik en het bezetten van de blik door middel van een object. Dus in die zin is de objectmanipulatie... ...en de omgang of de verhouding tussen het object en de menselijke blik... ...of anders gezegd de menselijke waarneming... ...een van de centrale manipulatoren, handelingsobjecten van de stedenbouwkunde geworden. De stedenbouwkunde heeft in de 19e eeuw eigenlijk altijd geprobeerd... ...om een aantal tendensen die de materiële ontwikkelingen hadden op de stad... ...via een soort esthetische politiek... Te neutraliseren of in haar effecten terug te buigen. Bijvoorbeeld, waar de stad materieel niet meer in bezit kon worden genomen, door het stedelijk proletariaat of de stadsbewoner, werd het juist de geestelijke, psychische of esthetische inbezitname belangrijker gevonden. Daarmee is de stedenbouw in de 19e eeuw op pad gegaan, of de weg opgegaan van een dat zij in het besef van een cultuurverlies een cultuurstichtende discipline wilden zijn voor wie het hoogste goed of de hoogste betekenis zou zijn dat de stad zou kunnen worden opgevat als een esthetisch object waar alle stadsbewoners zich emotioneel of affectief aan hechten. De 19e eeuwse esthetica heeft zich dus altijd de vraag gesteld naar de bezettingskracht van het esthetisch object ...en de wijze waarop de stadsbewoner emotioneel of affectief... ...aan dit object zou kunnen worden gehecht. Dat noemen wij een anti-vervreemdingsstrategie. Maar, en dat is een van de dingen die Virilio naar voren heeft gebracht... ...op dit moment is dit koppel van stedelijke architectuur en waarneming... ...op een of andere wijze in crisis gebracht. We kunnen eigenlijk spreken over de crisis van het object... En het is de crisis van het object van de positivistische esthetica. Dat wil zeggen, die esthetica die met behulp van allerlei fysiologische kennis de consequenties trok uit het feit dat de architectonische vorm zich geledig maar kon meten aan de smaak van het publiek. Zij poogden dus rationele regels, wetten enzovoorts te vinden voor de calculatie van de optimale visuele effect van hun verschijning, in haar geval van hun gebouw. Dit denken mikte op een doelgericht toepassen van vormen met de aanspreking en de blikbezetting als oogmerk. Ze wilden via de waarneming een gevoel voortbrengen. Ze wilden een esthetische ervaring produceren bij de stedelijke passanten. Volgens deze esthetica moest de architectuur object van collectieve receptie worden... ...en de stedelijke structuur zou moeten worden benut als grondslag voor collectieve herinneringen. In feite werd dus in de 19e eeuw de stedelijke architectuur al gemediatiseerd... Voor Virilio is echter iedere strategie om de zinnen te bezetten, het project van de positivistische esthetica, een voortzetting van de oorlog in de civiele wereld. Want de macht van de wapens, ik citeer nu: is ruw geweld. Is niet ruw geweld, juist niet ruw geweld, maar een geestelijke kracht. De wapens zijn niet zozeer werktuigen van de vernietiging, maar van de waarneming. Het zijn stimulatoren van de zintuigen en het centrale zenuwstelsel. Einde citaat: Zoals de krijger afschrikt door het tonen van zijn wapens, denk aan de samurai krijgers in de Japanse film, zo is iedere beeldstrategie uiteindelijk wapen vertoon. Dat is de strategie van de shock, zo gewaardeerd door de historische avant -gades. Het oord waar deze effecten werkzaam zijn is de stad. De stad vertegenwoordigt een universum van boodschappen en snelheid. Alom worden we geïnformeerd, maar we voelen er niets bij. Een esthetische verrassing, een shock die voorbijgaat aan de inwerkingen van wet en verstand, de mogelijkheid van visioenen, plotselinge inzichten en andere werkingen van een zesde zintuig lijken van de aardbodem weggevaagd. De paranormale waarneming en het plotselinge inzicht, door Virilio gezien als de grondslag van de menselijke ontwikkeling, verkommeren in een egaliserende informatiestroom. Om ons moderne massaconformisme te begrijpen, moet men niet stil blijven staan bij de rationaliteitskritiek, maar moet men de woestijnen onderzoeken die de snelheid omgeven. Men moet de vraag stellen naar de gestage groei van de gevoelloosheid en de onverschilligheid. En hier is over, zegt Virilio, dat alleen al door de aanwezigheid van verschillende media er een massadenken is ontstaan. Dat de primaire gewaarwordingen vernietigt en over aanwezigheid en bewustzijn van de mensen beschikt doordat het hen een informatievoorraad levert en hun herinnering programmeert. De informatieve aanspreking en het treffende beeld, bedoeld als werktuigen van de ontwikkeling van het leven, bedoeld om de industriële zombie van de 19e eeuw tot leven te dwingen, verkeren dus exact in een tegendeel. Iedere stimulus van de beschouwing wordt gestoord door de zich herhalende en reeds bekende informaties, Iedere potentiële esthetische verrassing, ieder groeiend inzicht wordt overrompeld door de snelheid. Dit geldt tegenwoordig niet alleen voor de herinnering als innerlijk licht, maar vooral voor de blik. Deze wordt gevangen door een dynamisch lichtspel dat verrast en overvalt door middel van snelle wisselingen. Aan deze overval zijn we gewend tot het niveau dat we de stimuli uitsluitend nog ondergaan vanuit het niets van de overgang, vanuit de wisseling zelf. Dat wil dus zeggen dat wij de meest fantastische metafysische effecten meemaken van ons virilio. Dat wij dankzij de media totaal gewijd zijn aan het niets, iets waar Saturn zijn hele leven nooit van zou kunnen hebben gedroomd. Maar dat het effect er ook van is dat de waargenomen wereld niet interessant meer is. In die zin maken wij voor ons virilio de crisis van het object mee. De macht van het obstakel als snijpunt van zichtlijnen is verdrongen door de machines van een dynamische waarneming. De langzame, antropomorfe apparaten van de herinnering, zoals architectuur, het monument, de foto en dergelijke, betalen dagelijks een tol aan de actieve prothesen van de herinnering, zoals de film en de televisie. In dit tijdperk van de stimulus van de verandering is het de vraag of de plaats het nog kan redden zonder filmische effecten. De stadsplanning raakt steeds meer van streek door de imminente eis tot vernieuwing. De architectuur is gevangen in een dwingende stijlmodificatie. Het blijven of het blijvende is niet langer de bevestiging van waardigheid, maar slechts een psychologisch effect. Citaat van Virilio De bewoonde stad wordt afgelost door een buitengewone motoriek, door een geweldige theaterruimte, ingericht voor de enthousiasmering van de massa's, waar het gemotoriseerde kunstlicht het zonlicht vervangt. Niet meer het theater in de vorm van agora of forum is de stadskerm, maar het lichtspel. Centrum zijn de stadsverlichting en de atopische schermen van de televisie. Einde citaat. De anima, of de ziel, is van het menselijk lichaam gegaan naar de machines, de beelden en de structuren. Precies deze overgang markeert de groei van de apatheia, De vernietiging van de innerlijke impuls is de verspreiding van de dood in een bestaan dat gewijd is aan de hyperwaakzaamheid. MUZIEK Ik wil nu even nader ingaan op wat voor Virilio de esthetiek van de verdwijning is. En met name in een interview wat hij gehouden heeft met Florian Rutser en wat gepubliceerd is in een boekje Franseusische filosofen, Imke Spreeg, München 1987, wordt aan hem de vraag gesteld wat voor hem precies de esthetiek van de verdwijning is. Florian Rutser stelt dan de vraag, de volgende vraag. Brengt u de moderne esthetiek van de plotselingheid, van de shock, in verbinding met de verdrijving van de mensen uit de tijd en de vervanging daarvan door de machines. De plotselingheid komt immers overeen met een gebeurtenis die de mens overkomt en zich aan zijn heerschappij onttrekt. In eerste instantie zou ik iets willen zeggen over deze vraag van Florian Rutzer, die een typische vraag is uit de moderne Duitse filosofie waar men niets anders doet dan eindeloos speuren naar die factoren die het mogelijk maken om de verdrukking van het subject te denken of die het mogelijk maken om iets te denken of een voorstelling te ontwikkelen waarin de menselijke wil geen rol speelt en waarin men kan spreken of waardoor men kan spreken over zaken als de gebeurtenis, de overkomenis, het toeval, de aanval, de toeslag, het ongeluk enzovoorts. En in deze sfeer moet deze vraag ook worden gezien. Ten slotte is Virilio de grote filosoof van het ongeluk. En het ongeluk is precies dat wat zich onttrekt aan de menselijke wil. Dat is in die zin eigenlijk een theorie van de antitechniek in de sferen van de Duitse filosofie. Maar Virilio antwoordt op deze vraag als volgt. In de 19e eeuw zijn wij op grond van de mogelijkheid om snelheid te verwekken uitgetreden uit de esthetiek van de verschijning. De esthetiek van de verschijning, dat was de esthetiek van de materiële dragers van de dingen en de werken, waarbij het nog ging om de stoffelijke verschijning, dat wil zeggen het verschijnen van een schilderij op het linnen, het tevoorschijn komen van een beeld uit de steen. Uiteindelijk was de maatschappij als geheel daarop gegrondvest. De maatschappij was gevestigd op materiële dragers die verschenen als iets duurzaams. Met het begin van de film, met de kinematografie, de momentopname en de techniek van de sequentering, begint de esthetiek van de verdwijning. Dat wil zeggen dat tegenwoordig de dingen meer aanwezig zijn naarmate ze vervluchtigen en zich in het bewustzijn onttrekken. Dat is de uitvinding van de film. En om deze redenen interesseert Virilio zich voor de film en niet vanwege de fantastische vertellingen of de grote regisseurs. Dat dus in één keer de dingen niet meer bestaan omdat ze verschijnen, maar precies omdat ze verdwijnen en vluchtig worden, dat was een geweldige revolutie. De esthetiek van het verdwijnen is echter ook tot een politiek van de verdwijning geworden. Sinds meer dan een decennium zijn er, zijn er overal duizenden mensen verdwenen. Mensen in elkaar slaan, ze in concentratiekampen stoppen of martelen, dat zijn in feite de ...onderdrukkingsvormen van een nog niet ontplooide... ...nog niet aan de media blootgestelde samenleving. Heden is de hele wereld blootgesteld aan de camera's en de journalisten... ...die het steeds weer lukt om de gulags, etc. te filmen. Daarom laat men de mensen eenvoudig weg... ...als was het door toverij verdwijnen. De kinematografische esthetiek van het verdwijnen... ...maar ook de esthetiek van het verdwijnen door de snelle verkeersmiddelen... ...zoals de TGV of de Concorde... ...laat een tijd en ruimte ineenkrimpen. Maar hebben ook de politieke omgangsvormen en zelfs de ondermijnende activiteiten beïnvloed. Een heel actueel voorbeeld, het lichtgevende pad in Peru... ...draagt geen verantwoording meer voor de aanslagen. Ook dat is een voorbeeld van het verdwijnen. Vroeger hebben de terroristen steeds de verantwoordelijkheid op zich genomen. En in Europa doen ze dat vandaag de dag nog. En zij zeggen, die en die hebben wij daarom en daarom gedood. De terreurgroep, het Lichtende in de pad, heeft begrepen dat men dat zo niet moet doen. Als de onzekerheid totaal moet zijn. Zoals in de kwantummechanica ontstaat een onbepaaldheid, een onscherpte. Ook in de sociale en politieke verhoudingen. Dan vraagt, vraagt Florian Rutse: hoe werkt de esthetiek van de verdwijning? Door in andere kunst als de film. Zijn er in de schilderkunst, de beeldhoudkunst of de architectuur soortgelijke processen aan te wijzen? En dan zegt Virilio: Wat de esthetiek van de verdwijning is, ziet men het beste bij de film. Preciezer gezegd, de foto, fotokinematografie. Voordat de film mogelijk werd, moest eerst de momentopname uitgevonden worden die de microtransformaties überhaupt is zichtbaar maakte. Maar elders is er ook een esthetiek van de verdwijning. In de moderne schilderkunst, in het futurisme, of ook bij Marcel Duchamp, bijvoorbeeld in zijn beroemde Nu, Descendant en Escalier, die ongetwijfeld een filosoof van de esthetiek van de verdwijning is geweest. Ik beschouw de esthetiek van de verdwijning als een algemeen fenomeen en zij is een fenomeen dat op zijn beurt weer nieuwe betrekkingen instelt. Wat bij de film bijvoorbeeld Cutting heet, is ook in de schilderkunst en de architectuur een van de centrale problemen. Wat is de film anders dan kadrering, cutting, montage en sequentie? Maar ook de architectuur heeft de ruimte door middel van kadrering en cutting georganiseerd. Plattegrond, opstand, façade, een indeling die grosso modo nog stamt uit de renaissance, uit de klassieke bouwkunst en die in toenemende mate ontoereikend wordt. Wat de moderne mens heeft een fragmentarische en geen totaliserende beschouwingswijze. Daarom is Virilio het totaal niet eens met het panoptisme van Foucault. Volgens hem bevinden wij ons in het stadium van het synoptisme. Dat wil zeggen dat de wereld alleen nog maar als gefragmentariseerd wordt waargenomen. En de film is de grote kunst van de gefragmenteerde blik. Of zoals Kafka zegt, film betekent het oog informeren. En dat gebeurt door de steeds terugkerende cutting door montage en kadrering. Geen wonder dat verschillende architecten onafhankelijk van elkaar eraan werken. Om deze door cutting en montage voorgevormde waarneming tot grondslag van een architectuur te maken. Een grote voorbeeld daarvan in Nederland is dus de architectuur van Rem Koolhaas. Niet voor niets is Koolhaas begonnen als filmer. Het volgende boek van Vriljo houdt zich bezig met de huidige monumentaliteit. En het zal heten Le Moment du Monument. Of Le Monument du Moment, dus de monumenten van het ogenblik. Hij gaat daarin van het idee uit dat de monumenten de eerste massamedia waren en dat het schrift, het schilderij, het beeldhouwwerk, etc. Etcetera, etcetera, integrale bestanddelen van de monumenten waren. In de loop van de geschiedenis heeft ieder van deze monumenten zich verzelfstandigd. De schilderkunst via het fresco, de mozaïek... ...en dergelijke tot aan de fotografie. Het beeldhouwwerk tot aan het hologram. Al deze elementen zijn geëmancipeerd en verdwijnen... ...desondanks naar hun herkomst. Om het met een ander voorbeeld te verduidelijken... ...vroeger heeft men een toren gebouwd om de hemel te bereiken... ...de Toren van Babel. Vandaag nemen we het vliegtuig. Maar het vliegtuig heeft iets van de toren behouden. Vroeger, vroeger opende men het luik... Om de wereld te zien. Vandaag zetten we de televisie aan, maar het beeldscherm heeft altijd nog iets van het venster. MUZIEK Iets dieper in op de esthetiek van de verdwijning. Het boek van Virilio opent met de volgende zinsnede die niet mooier gezegd kan worden dan in de Duitse taal. Den die gestalt, die welt, vergeet, uitgesproken door Paulus van Tarsus. Na dit motto volgt een hoofdstuk van Virilio, dat over niets anders gaat. ...van de verdwijning van de gestalte van de wereld. Waarbij de verdwijning van de gestalte van de wereld... ...ook altijd de verdwijning van het subject is. Hij ontwikkelt een begrip, pycnolepsie. Plotselinge afwezigheid, ook voor het subject zelf. Pycnolepsie is eigenlijk het ontglippen van een stukje duur... ...een duurloosheid, een moment. Hij introduceert een tweede begrip... Discursus, wat wij terug herkennen in het woord discours, vertoog. Discursus is letterlijk heen en weer rennen. En vrio leidt daaruit af dat het bewustzijn de neiging heeft de verspreide gebeurtenissen aan elkaar te knopen. Dit verbinden van gespreide gebeurtenissen geschiet om het discours waarschijnlijkheid te verlenen. Het derde element. Het is mogelijk om een beeld door middel van snelheid op te lossen. zoals kinderen dat doen, als ze om de as draaien. Dit spel gaat gepaard met duizelingen, want het beeld lost op in een lichtchaos. Een verlies van evenwichtgevoel en de opkomst van een gevoel van verwardheid. Overigens als bron van lustgevoelens. In het spel wordt de vraag gesteld naar de waarneming van de relativiteit van dat wat beweegt. Als men de vormen achterna jaagt, vervolgt men eigenlijk de tijd. Het speuren naar vormen zou, volgens Virilio, een technisch zoeken van de tijd zijn. Het wezen van het spel, van het oplossen van het beeld en de zoektocht naar de vormen, ligt tussen de beide uiterste polen van het gezien en het niet niet-geziene. Bepaalt men nu de pycnolepsie als massafenomeen, dan heeft dit consequenties voor het begrip van de paradoxe slaap, namelijk de snelle slaap, die overeenkomt met de droomfase. Daarnaast, namelijk in het bereik van het bewustzijn, bestaat er nog een paradoxaal wakker zijn, een snelle waaktoestand. Kort gezegd, ons bewuste leven, dat zonder dromen al ondenkbaar is, kan ook niet voorgesteld worden zonder snelle waaktoestand. Filmen wat niet bestaat, dat is het special effect. Dat is de effect van de filmmotor. De intelligent toegepaste truc maakt het heden mogelijk het bovennatuurlijke, het imaginaire, ja, zelfs het onmogelijke, zichtbaar te maken. In de film geschiet dat door het weglaten van filmdelen, de cutting, waardoor op de film bijvoorbeeld mannen in vrouwen veranderen, bussen in koetsen, asynchrone momenten worden gesynchroniseerd. Deze technische toevalligheden hadden de gedesynchroniseerde toestanden van de pycnoleptie geproduceerd. Melies, die het aan de motor overlaat de systematische reeks van gefilmde ogenblikken te onderbreken, doet hetzelfde als het pycnoleptische kind dat de twee belevingssequenties van voor en na de crisis samenvoegt en zo iedere opvallende onderbreking van de tijdsduur opheft. Alleen is bij Méliès de tussenruimte zo groot geworden dat het werkelijkheidseffect radicaal wordt gewijzigd. In de film is dus de modificatie van het werkelijkheidseffect het gevolg van een tijdsonderbreking. En dat is de analogie tussen de pignolepsie of de pignoleptische ervaring en de film. Etienne, Jules Marais en zijn groene fotografie maakten, ondanks al zijn wetenschappelijke pretenties, een wereld zichtbaar van het nooit geziene. Dat wil zeggen een wereld zonder geheugen, met onvaste dimensies. De film toont ons vluchtige, illusoire vormen. Wat Méliès met zijn truconderbrekingen toont, is dat wat voortdurend op de afwezigheid van vergane realiteit reageert. Het is hun ertussen, de in-between, het zwischen, welke deze vormen zichtbaar maakt, die door hem als onmogelijk, bovennatuurlijk en wonderbaarlijk worden ingeschat. Het zoeken naar de vormen is dus, volgens Virilio, het zoeken naar de tijd. Zouden er geen vaste vormen zijn, dan zijn er überhaupt geen vormen meer. Als tegenwoordig de onbestendigheid en de veranderlijkheid meer gelden als de vorm, dan verandert dat in eerste instantie de rol van de dag en het licht en de rol van de afwezigheid en het ongeziene. Normaliter wordt architectuur bijvoorbeeld opgevat als vaste massa's onder de zon, alleen de schaduw beweegt. Maar de architectuur van de film kenmerkt zich instabiliteit en brengt haar eigen licht mee. wakenden hebben een enkele en gemeenschappelijke wereld maar in de sluimer wendt ieder van hen zich af in zijn eigen Heraklitos Bij de Duitse kunstenaars waarvan de epileptische constitutie bekend is verbleekt normaliter het ideaal van een gemeenschappelijk verstand als het de mensen aandrijvende en het werkelijke censurerende principe het streven ernaar wakker te zijn, een waakpost te zijn in een wereld die als het gemeenschappelijke gewone gegeven is. Dat is de primaire zinstichting. Als men er echter van uitgaat dat de tijd van iedereen min of meer samengesteld, gemonteerd is, dat er een snelle waken is die net zo paradoxaal is als de droom, dan zou de werkelijkheid van de wereld, een wereld die op het punt staat om te vergaan, Onder geen beding als een gemeenschappelijke verschijnen. En het reine vernunft zou niets anders zijn als een van de talrijke trucs van het picnoleptische beeldraster en het daarbij ingezette know-how. Om dus tot deze eenheid te komen. Eén. Dit is een van de perfecties die Bachelard al verontrusten. Een toegepast rationalisme waarin eigenlijk een filosofie aan het werk is die zich wil uitbreiden. Gejaagdheid van het systematische denken van autoritaire aard, door niemand ondervraagd. Eigenlijk onderdrukkingsarbeid, van kind af aan door strafbegeleid. Het ideaal van de wetenschappelijke observatie van de werkelijkheid zou dus, volgens Virilio, uiteindelijk neerkomen op een soort gecontroleerde toestand, Of beter nog, op een soort van snelheidscontrole... Op het bewustzijn. Hij gaat dan door. Het verstand laat zich met de dood vergelijken, omdat het de wisselende uitschakelingen van de pygnolepsie alleen maar systematisch verdeelt. De rationele onderzoeking van het werkelijke is film. En de tabula rasa slechts een trucage die de individuele absenties van betekenis wil ontdoen. Daarom zou. Een rationele verklaring van de epilepsie voorheen bij de Grieken heilige ziekte. Daarom zou een rationele verklaring van de epilepsie betekenen dat het rationeel onderzoek van het werkelijke bijvoorbeeld de opstelling van vetten en modellen, de epileptische toevalligheid zou kunnen vervangen om ons definitief van haar discontinue en vooral onzekere optreden te genezen. De rationele schatvorming dat wil zeggen de verwachting dat iets komt dat blijft, een factor van niet-verrassing, drijft onze tijdgenoten er steeds meer toe met herinneringen geslagen te worden die lijken op kleverige vliegenvangers. Een hele hoop onnuttige feiten blijven er aanhangen zoals ze komen. De esthetische waarneming, het esthetisch gevoel, kondigt de epileptische crisis aan. De crisis, plotseling het donder uit de heldere hemel, kon er zich aan door de schoonheid van deze hemel. De epilepticus zoekt deze crisis niet direct als lustmoment. Maar wordt hij van haar naderen op de hoogte gebracht door een gelukstoestand, door een jeugdig enthousiasme die Dostoevsky absoluut noemt en waarover hij zegt voor dit ogenblik zou men zijn hele leven willen geven. De epilepticus is in de ware zin van het woord meegenomen vervoerd tot hij weer bezinnen komt tot hij er weer is aan dit ongeval gaat dus een onverklaarbaar enthousiasme vooraf bij de fotosensibele personen schat men de zelf opgewekte absentie in als autoerotisch in de puberteit kruist de pignolepsie met het ontwaken van de seksuele activiteit ook hier ontbreekt de absentie niet de samenhang met de uitvinding. De kristallisatie van het beeld van het liefdesobject. Het ware beeld vernietigt uiteindelijk vaak het innerlijke beeld. Vroeger was het zo dat de droom de handelingen stimuleerde. Nu kennen wij de hyperwaakzaamheid, die het liefdesgebaar haar vanzelfsprekendheid heeft ontnomen. Waken. Hyperwaakzaamheid door rationele opvoeding die mensen voortbrengt die niet meer weten wat ze moeten doen. Het thema van de pycnolepsie en de epileptische vreugde, de vreugde eigenlijk van de afwezigheid, de vreugde van het hiaat van het bewustzijn, de vreugde van de timelek, wordt door Virilio sterk in relatie gebracht door wat de Duitse filosofie onder de noemer differentie naar voren heeft gebracht. De differentie is als het ware de waarneming van een bijzonderheid in de gewone wereld. Een treurigheid. Een gevoel van diep ongeluk kan ons, van bachelaar, het ogenblik laten gewaar worden. Ze kan in ieder geval de absentie naderbij brengen. Wij zijn bedroefd en reeds worden wij door een hardnekkige gewaarwording bespookt, die willekeurig een van onze waarnemingsorganen overvalt. Een reuk, de optische werking, de opwinning van een bloem. Het vreemde, zeldzame gevoel duurt dikwijls meerdere minuten lang voordat alles weer gewoon wordt. In de rij van aankomende informaties bewijst de stimulus van de kunst zich als sneller. Hier worden dingen namelijk niet in laatste instantie aan het gevoel overgelaten, maar zij beginnen ermee. In de grond gaat de gewaarwording, die door een overmaat aan snelheid het oorzaak geworden is, vooraf aan de logische opeenvolging en de ordening. Proest bevestigt hiermee het sofistische idee van de apathé, namelijk dat men ogenblikkelijk in een andere logica in kan treden. Deze ogenblikkelijke intrede in andere logica is ook waar te nemen in films als die van Nicolas Roeg, Don't Look Now of Don't Look Back, heet de ene, waarin de begrippen van waarheid en illusie, van werkelijkheid en schijn, zijn opgelost. En die gegeven is door de kairos. Een kairos, begrip dat door Vriljo vertaald wordt met gelegenheid. Het is dat wat het universele ontgaat en een bereik van de differentie ontsluit een epieikus het op een bepaald moment aangemetene en per definitie verschillende van het normale dit is hetzelfde als wat optreedt bij René Magritte wat betreft de evocatie van het mysterie beschouwen wat men niet beschouwen zou, horen wat men niet horen zou, op het banale letten, op het gewone op het infragewone de ideale hiërarchie tussen dat wat beslissend en dat wat anekdotisch is bestrijden, omdat er niets anekdotisch is. Er zijn alleen heersende culturen die ons uit onszelf en de anderen verdrijven. Een zinverlies die voor ons niet een siesta van het bewustzijn is, maar een verval van het bestaan. De verschijning die komt in een snelle waken verschijnt in een hiaat, een time lag van het bewustzijn. Virilio verbindt dit met pignolepsie, epilepsie en de trucatie in de film. Het buitengewone, aangrijpende, verschijnt als het infragewone. Het is een tussenruimte in de gewone tijd, een tussenruimte in de tijd. Zo interpreteert hij de differentie. Hij legt dus een accent op de absentie. En hij ziet de absentie als een hiaat in het bewustzijn en hij ziet het bewustzijn als continuïteit. Er zijn verschillende vormen van absentie en dus ook verschillende vormen van differentie. Naast de picnolepsie, de epilepsie, noemt hij de melancholie. Al deze buitengewone verschijningen, die dus verschijnen in het timelag, al deze beelden, visionen, die de werkelijkheid doen verbleken tot achtergrond, brengen in het bereik van de differentie. We zouden aan deze lijst nog kunnen toevoegen de near-death experience, die van dezelfde aard is. Op een of andere manier doet mij deze omgang met de differentie enorm denken aan de mystiek. Ook aan de... de, de de gelatenheid van het denken zoals we die kunnen vinden bij middeleeuwse mystici als Meister Eckhart. Het punt voor Virilio is, in de differentie ervaren wij een vergankelijkheid van de werkelijkheid. Het is een wijze om de vorm van de werkelijkheid te laten verdwijnen. Ook dat is esthetiek van de verdwijning. De film leidt een nieuw tijdperk in voor de mensheid, Marcel L'Herbier. Het methodologische verstand staat weer ter discussie, met name haar mateloosheid, haar excess. Langzamerhand ontdekt men hoe nietig theorieën zijn die voorheen geleerd werden als eeuwige waarheden. Al dat brengt de literatoren weer op een mystiek materialisme met het mystieke materialisme van Emerson of R.K.L. Allen Poe, of op transcendentalistische thema's, zoals ze vooral in de Verenigde Staten het ontstaan van nieuwe arbeids- en levensvormen in de 19e eeuw begeleid hebben. Maar op deze wijze wisselt men, volgens Virilio, de ene vergissing tegen de andere in. Deze retrospectie in de theorie heeft namelijk als angel dat zij de daadwerkelijke stand van de technologie negeert. Een technologie die zich losgemaakt heeft van de socio-economische en culturele betrekkingen en het er nu meer op aanlegt om tot metafoor van de wereld te worden en zich voordoet als revolutie van het bewustzijn. Feitelijk zal daardoor slechts de pseudo-toestand van het rationele waken, het wakker zijn, door de kunstmatige toestand van het paradoxale wakker zijn worden vervangen. Men biedt de mensen een ondersteuning... ...die intussen subliminaal geworden is. Dat wil zeggen, die functioneert onder het niveau van het bewustzijn. In deze zin waarschuwt Virilio, of brengt Virilio meer onder de aandacht... ...dat de techniek zich voltrekt op het vlak van subliminale comfort. Misschien moet alleen maar gevraagd worden... Of de primitieve berichten van de kleine zieners. bijvoorbeeld de kinderen die in Fatima, Maria zagen. en de uitgewerkte verhandelingen van de transcendentiefilosofen. of de symbolisten, die de gemeenschappelijke stijl hebben. Een gemeenschappelijke stijl die gecentreerd is. rond het visioen. Want in beide gevallen. kunnen wij een soort para-visuele waarneming een soort para-visuele esthetica van de werkelijke wereld vaststellen. Een ongewone gevoeligheid van de zinnen... die lukraak de functie van andere zintuigen overnemen. Dit is een thema dat met name bespeeld is door Poe... maar ook door Wismans in zijn boek Tegen de Keer... waarin Esseintes, de hoofdpersoon van zijn roman... in de afzondering van de wereld, in het plaatsje La Fontaine bij Parijs... eindeloos het neurotische slachtoffer is van het ene zintuig naar het andere, dat zelfstandig de functie. En de, op, op zich neem, de functie op zich neemt, zich onttrekt aan de controle van zijn bewustzijn. De parapsychologie is die wetenschap die direct in de voetstappen van het mystiek materialisme van de 19e eeuw treedt. En op haar beurt wordt zij afgelost door de actuele onderzoekingen op het gebied van de elektronica. Binnen de elektronica wil men bereiken of komen tot de opheffing van de afsluiting van de zintuigen ten opzichte van elkaar en in het bijzonder de opheffing van de afsluitingen van de individuen onderling om zo te mikken op de sensorische werking van de massa. In Amerika en Rusland wordt volgens Virilio veel geld voor een dergelijk onderzoek uitgegeven. Want niets zou voor deze machten een zo geweldige stap vooruit betekenen als de mogelijkheid de verschillende zintuiglijke waarnemingen kort te sluiten en in die zin het bewustzijn transparant te maken. Een dergelijke nieuwe communie zou zich niet meer alleen zoals vroeger over onze wil en onze psychologie ontfermen, maar over onze tijdervaringen en onze voorstellingen van oorzaak en gevolg, ja over onze hele persoonlijkheid. De macht en de technieken zeggen tegenwoordig feitelijk... ...massa is snelheid. Reed in snelheid en politiek heeft Frilje aangetoond... ...hoe afstemming en aanpassing van de vectoriële snelheden... ...het onderwerp zijn van de logistische politie. En die bij verschillende militaire en revolutionaire conflicten... ...in Europa en de Verenigde Staten... ...het samenhouden van de massa's het zekerst garandeerde. Tegelijk met het fenomeen echter dat de macht en minder op mikte om gebieden in te vallen en te bezetten en zich eerder ontvouwde door alomtegenwoordigheid en ongeblikkelijke presentie van het militaire in de militair en uit de wereld een resumé van de wereld en een zuiver te maken een fenomeen waarin zich reeds het onbeperkte van de snelheid aftekent dezelfde manier gaat Seyfried dan door met de massapsychologie van Le Bon. De interesse voor de psychologie van de massa's is voor hem een nieuwe vorm van bezetenheid. Le Bon zegt, in Duitsland denken miljoenen hoofden als één stel hersens. Tegenover de massa kan een enkele mening niet standhouden. Friot herhaalt Le Bon en zegt, ook wij kennen deze verstarring. De ware plaag van het massaconformisme. Maar weliswaar kritiseert men het methodologische verstand, maar men onderzoekt niet de gevoelloosheid van de onderzoeksteams. Volgens hem is het zo dat hoe sneller de informaties elkaar verdrijven, des te helderder wordt hoe fragmentarisch en onvolledig ze zijn. De grote uitvindingen daarentegen vonden eerder plaats in het bewustzijn als in de wetenschap. De grote uitvindingen zijn voor Virilio fenomenen van esthetische verrassing. Bijvoorbeeld Einstein voelde het relativiteitsprincipe. Net zoals men het zich in de renaissance voorstelde, vertrok alles zich via zintuigelijke gewaarwordingen. Wet en verstand waren daarbij slechts tijdruimelijke grootheden van het imago, slechts maateenheden. Zo zou de geest van de wetenschap als de Apollo van de antieke de gevangene zijn van zijn prometheïstische ontwerp en zou daarmee onvoorwaardelijk de bondgenoot van de techniek geworden zijn. Ze droomt van de herschepping van de mens door het beeld, net zoals de 19e eeuwse esthetica dat deed. Het Westen kan zich niet losmaken van een wetenschap die slechts een spiegel van zijn intelligentie is. Deze beweging, deze beweging naar, de, naar het licht, naar de media, betekent voor Virilio dat de waargenomen wereld geen interesse meer waardig wordt geacht omdat ze steeds grandioos wordt uitgegraven en door grafschenders wordt geanalyseerd en gereinigd. Ook de fotografie zal hier geen verandering in kunnen brengen. Het is voor, voor ons verhuurde zo dat alleen al door de verschillende media en de massadenken is ontstaan dat de oorspronkelijke gewaarwordingen vernietigde en over de tegenwoordigheid van de mensen beschikt, doordat het hen een informatie het leverde en hun herinnering programmeerde. Zoals bekend maakt men zich ook op het gebied van de elektronica druk voor de ontwikkeling van actieve prothesen van de intelligentie. Waarbij men trouwens denkt dat de prothese van de intelligentie de mensen tot rust zal brengen. Een zinsnede die voor mij enorm de stelling van Schopenhauer vertegenwoordigt over het kietief. Hoe meer inzicht wij hebben, hoe meer wij weten over de totale structuren van de kosmos, hoe meer wij weten dat ons dagelijks streven... Een zinloze bezigheid is. Volgens eh, Friulian leven wij dus in, in een ambiance, in een cultureel landschap, dat is samengesteld uit prothesen van het subliminaal comfort. De prothesen van het subliminaal comfort, dat wil zeggen de prothese van de herinnering, de beweging, het licht, de reis, etc verplaatsen ons in een soort transe fascinatie. En in deze toestand van transe fascinatie versmelten het reële en het irreële. Daarom is het niet zo dat het nihilisme van de techniek de wereld vernietigt. Maar eerder vernietigt het nihilisme van de snelheid de waarheid van de wereld. Want kunstmatige structuren of verschijningen... ...vermengen zich met en raken aan natuurlijke fenomenen... ...of vormen deze om, waardoor de waarneming bedrogen wordt. De wereld van de snelheid, de wereld van de universele reis... ...installeert een wereld zonder herinnering en een eeuwig jongste dag. Het onderzoek naar de kunstmatige synesthesie dat we zeggen de koppeling van de zintuigen, meekt op nieuwe technieken van massaproductie. Ze is tot op zekere hoogte een voortzetting van de massapsychologie. En de media beschikken over de tegenwoordigheid van een massa zonder herinnering. Tegenwoordig beschikken wij over apparaten van subliminaal comfort, van een actieve ondersteuning, een dynamische ondersteuning, ...die volgens Virilio een crisis van de dimensie en van de voorstelling met zich mee hebben gebracht. De crisis van de dimensies betekent de miniaturisering en de verkleining van de wereld... ...en het naderbijbrengen van de ubiquiteit en het vergaan van de aarde in zin van materie en maat. De crisis van de voorstelling, dat is het artefact, het kunstmatige van de mixage van realiteit en irrealiteit die zich uitdrukt in de eeuwige metafoor van de reis. dit gezegd hebben, is natuurlijk de vraag hoe wij, hoe wij precies naar het, naar het schrijven en het denken van Paul Verilio moeten kijken. Naar mijn mening zou je zijn schrijven, zou je daar twee aspecten in kunnen onderscheiden. De eerste is het type wereld wat hij ons schetst en de tweede is het type antwoord wat hij, wat hij op deze wereld formuleert. Uiteraard toont hij ons dat wij in een in een, ...in een soort elektronische ecologie vervat zijn... ...die als karakteristiek heeft dat onze ruimte er een is... ...die totaal gedepriveerd is van iedere vorm van distantie. Het is er een waarin alle zaken bij ons aankomen... ...en waarin ons bewustzijn tot zijn meest grote diepte zou je kunnen zeggen... ...bespeeld wordt door een, door een cultuur van het beeld en het woord waarin het uh, waargenomen ding zijn interessantheid verliest... en waarin uh, de, de, de kijkende of uh, ontvangende massa eigenlijk tegen haar wil in... veroordeeld uh, uh, lijkt te worden tot een uh, heel specifiek collectieve hallucinatie... of een uh, collectief visioen met alle transe verschijnselen die erbij horen. Dat lijkt dus op het eerste gezicht een geringe kans voor de rationaliteit. Dat, uh, dat is... Uh, Zeker een van de aspecten die je aan het werk van Vroeger zou kunnen onderscheiden. Toch is het zo dat wij zijn denken niet kunnen beschouwen als volledig opgezogen in het kamp van het irrationalisme. Of de totale evocatie van, van het gevoel dat de, dat de nieuwe mogelijkheden in het gevoel gelegen zouden zijn. Daarom is het misschien aardig om, om, om een aantal aspecten van zijn denken nader naar voren te halen. Het is, uh, het is in veel gevallen zo dat Verulio in het kamp wordt geschoven van de doemdenkers af de waarschuwers. Dat hij wordt gezien als een auteur die ons wijst op een aantal tendensen die in de techniek besloten zouden liggen, en met name in de mediatechniek en in de transporttechniek, die onze hele cultuur als het ware in een enorme versnelling brengen of in een toenemende versnelling, zodanig dat wij haar niet meer bij zullen kunnen houden. Het is uh, uit precies uit dit fenomeen dat Verhul je ook afleidt dat wij leven in een cultuur van de paniek. Reeds bij het Traverse is enige tijd geleden al een heel nummer uitgekomen over veel paniek. Een algemene angsttoestand, driftig bespeeld door de existentiefilosofen, door Heidegger, door Junger enzovoort. Die hij echter op een totaal andere manier gaat begrijpen. Zijn, uh, zijn houding tegenover de paniek is er een van. Laten wij eens nader ingaan op de negativiteit. Bijvoorbeeld een belangrijke negativiteit is voor hem het rationeel strategisch denken zoals dat besloten ligt in het militaire denken. De militaire rationaliteit is als het ware de negatieve, negativiteit van de rationele, van de ratio überhaupt. Daar zou je het kunnen afleiden dat, uh, dat uh, hij uh, een ferme bestrijding van, de militaire, van het militaire denken of de negativiteit überhaupt voor zou staan. Zo simpel zijn we met Furio niet klaar. Zijn uh, denken is uh, meer te vatten in termen van. Laten we kijken naar beide kanten van de zaak. Laten we onze ogen voor één aspect van een verschijning niet sluiten. Laten we bijvoorbeeld niet de rationaliteit in zijn totaliteit verwerpen zonder de militaire rationaliteit te bestuderen. Uh, zijn houding ten opzichte van de ontwikkelingen die op dit moment plaatsvinden van het ruimtetype waarin wij zijn vervat namelijk een ruimtetype die dus beheerst wordt door de nabijheid de dingen kruipen ons op de huid wij zijn ontdaan van aura de wereld gaat dwars door ons heen het lijkt mij eerder dat in plaats van uitspraken over deze wereld te doen en wat er met die wereld moet gebeuren hij een strategie ontwerpt die het ons mogelijk maakt om met deze wereld om te gaan en de mogelijkheid die hij ziet om daarmee om te gaan, dat is uh, reductie van de paniek door aandacht voor de negativiteit, maar ook het zien van het schrijven en het denken als een, als een weg om ons een aura te verschaffen, waardoor wij de, de elektronische ambiance waarin wij verkeren, als het ware enige tijd op een afstand kunnen schuiven en voor onszelf ruimte en plaats kunnen scheppen. Er is nog een andere kant aan zijn uh, denken. En dat is wat, uh, wat ook uh, Florian uh, Rutser aan hem heeft gevraagd. En die heeft hem de volgende vraag gesteld: Moet men tegenover de strategisch-militaire uh, rationaliteit een andere rationaliteit, als zelfs ook een ethiek, stellen? Of kan ons slechts, zoals Heidegger dat dacht, een afwezige of een komende god redden? En dan zegt Virilio. Als er een redding is, dan ligt deze in de demoed van het filosofische en wetenschappelijke en ook het politieke denken. Heden ten dagen, zegt hij, hebben wij een practicabele, een werkbare demoed nodig. Niet de onschuldige en naar God oogende demoed van de heilige, maar een radicale, wetenschappelijke en filosofische demoed. Wij zijn niets. De totaliteit zal voor ons altijd ontoegankelijk blijven. Een filosoof, een wetenschapper die zich tot deze demoed bekent draagt bij aan de redding van de mensheid. Maar deze deemoed was er altijd eerder bij de dichters. Ik denk aan Hulderlin en aan Nerval. Dikwijls ook bij schrijvers, als bij Kafka of bij Proust. Maar zeer zelden bij de wetenschappers en de filosofen. Ik denk, zegt Virilio, dat de toekomst van de mensheid bij de deemoed van het denken ligt.